8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Teleurstelling bij bij Oranjespelers en supporters over vertrek van Van Marwijk. Mexicanen krijgen groot belang in KPN en Utrecht weert vervuilende personenauto's.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 Gisteravond liep de termijn af die Amerikamobiel zelf had gesteld aan zijn bod van 8 euro per aandeel. In totaal is zo'n 40% van de aandelen aangeboden. Toch willen de Mexicanen niet verder gaan dan een belang van 30%, omdat ze dan een bod moeten uitbrengen op het hele bedrijf. Het bestuur van KPN vond het bod van Amerikamobiel veel te laag en was daarom fel tegen. Dat zoveel aandeelhouders hun stukken toch hebben aangeboden, wordt gezien als een motie van wantrouwen tegen KPN Topman Blok. Amerika Mobiel is van Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Hij wil met het belang in KPN voet aan de grond krijgen op de Europese markt. De Europese vliegtuigfabrikant Airbus wil een fabriek bouwen in de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media. De fabriek voor de bouw van A320-toestellen zou moeten komen in de stad Mobiel in Alabama. Met de bouw zou een investering zijn gemoeid van honderden miljoenen dollars. Airbus zit in de VS dichter bij een belangrijke afzetmarkt. En kan er vermoedelijk goedkoper werken dan in de fabrieken in Toulouse en Hamburg. De vliegtuigbouwer maakt nu ook A320's in China. Volgende week komt Airbus waarschijnlijk met mededelingen over de plannen om uit te breiden.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 De politie in Tanzania heeft zes mannen opgepakt voor de moord op een Nederlandse toerist, melden Tanzaniaanse media. De Nederlander van 57 werd vorige week gedood bij een roofoverval in een vakantiepark. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De verdachte wordt er volgens de politie vastgehouden in politiebureaus in het district Serengeti, in het noorden van het Afrikaanse land. Bij de roofoverval werd ook een Tanzaniaanse medewerker van het vakantiepark gedood. Veertig gasten werden beroofd van hun paspoort en waardevolle spullen. De politie zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond en sluit niet uit dat er meer overvallers zijn geweest dan die zes die nu vastzitten.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 Het weer nog, vrij veel bewolking, maar op steeds meer plaatsen zon. En het wordt zomers warm vandaag, 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond van het zuidwesten uit regen- en onweersbuien. Met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken, in het oosten later een bui. en Het wordt 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 22 files, dus minder druk dan gebruikelijk. Het is een spits met een paar bijzonderheden. Onder andere op de A12 ten A richting Utrecht. Tussen Reeuwijk en Hamelen 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk en de rijstok is daarom dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen het knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 8. A20 gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 6. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk, 5 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De oude houdt ermee op. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer. En ik ben verantwoordelijk. En dus houdt Bert van Mouwijk de eer aan zichzelf. Straks de reactie van Wesley Snij. En we zijn bij Netcar vanochtend. De toekomst begint er wat beter uit te zien... nu BMW heeft toegegeven dat er wordt gepraat over auto's bouwen in Born. En in Brussel, op de Eurotop, zal er ook heel veel worden gepraat. En eigenlijk zullen de regeringsleiders ook met een oplossing... voor de crisis moeten komen. Het wordt kortom een belangrijke dag, dagen voor EU-president Herman van Rompuy en de regeringsleiders in Brussel. Van Rompuy hoopt de 27 vanmiddag warm te maken voor zijn reddingsplan voor de euro. Het gebeurt allemaal in Brussel bij een tweedaagse eurotop. Correspondent Thijs Sade. Allereerst stelt Van Rompuy een bankenunie voor. Dat betekent Europees toezicht op alle banken in Europa en een Europees garantiesysteem voor alle spaartegoeden. Om te voorkomen dat geld uit zwakke eurolanden wordt weggesluist naar banken in sterke eurolanden. Dan het voorstel voor een begrotingsunie. Nederland is altijd groot voorstander geweest van streng Europees optreden tegen landen die schuld op schuld blijven stapelen. Maar in de huidige voorstellen van Van Rompuy moet je als land toestemming vragen aan de anderen als je iets meer wilt uitgeven. En dan zijn er de veelbesproken Eurobonds, gezamenlijk uit te geven obligaties waarmee de op één hoop gegooide staatsschulden van alle landen kunnen worden gefinancierd. En dan is er natuurlijk het begrip politieke unie, meer macht naar Brussel, meer invloed ook van het Europees Parlement. Tot zover de vergezichten. Maar daarnaast zullen de regeringsleiders zich moeten buigen over de acute problemen. Vooral de Italiaanse premier Monti is erop gebrand dat het noodfonds wordt ingezet... om de snel oplopende rentes in zijn land in toom te houden. Ik blijf desnoods tot zondagnacht in Brussel, tot er een akkoord is, heeft Monti al gedreigd. Ze moeten er samen uitkomen, maar de messen zijn geslepen, zo lijkt het. Toch zullen op deze top de meeste ogen gericht zijn op Duitsland. Vanuit Berlijn, Wouter Meijer. De Duitse bondskanselier Merkel blijft de ijzeren dame van Europa en ze is erg sceptisch over de plannen van Van Rompuy. Ze vindt dat er te veel gemeenschappelijke aansprakelijkheid in staat als alle landen samen gerand moeten staan voor de risico's van de banken. Om over die vermalen derde eurobonds nog maar te zwijgen. Dat kan pas als er ook Europese controle is op de landen met problemen. Controle en hafting moeten hand in hand gaan en gemeenschappelijke hafting kan erst dan stattfinden... als een uitreikende controle gezekerd is. Ganz abgesehen davon, dat instrumenten wie eurobonds, eurobillets, Schuldentilgungsfonds en vieles meer in Duitsland al verfassungsrechtlich niet gehen. ik halte ze ook economisch für falsch en kontraproduktiv. Eurobonds zegt Merkel zijn niet alleen in strijd met de Duitse grondwet, ze zijn ook economisch geen goed idee. Merkel komt in Europa steeds meer alleen te staan met die harde opstelling. Maar ze weet dat haar achterban in het Duitse parlement en in de bevolking... niet meer wil en intussen misschien ook niet meer kan bijdragen... aan de oplossing van de eurocrisis. Nou, laten we dan naar de belangrijkste opponent van Merkel gaan op deze top. De Franse president Hollande. Er is vooruitgang geboekt, zei president Hollande gisteravond... vlak voordat hij met Merkel aan tafel ging voor een werkdiner... Die vooruitgang kwam moeizaam tot stand. Want wat dat betreft is de samenwerking van Hollande en Merkel een verstandshuwelijk. Voor Parijs is het een succes als het stimuleringsplan er komt van 130 miljard euro. Precies zoals Hollande als kandidaat had gewild. Maar hij wilde tijdens de verkiezingscampagne ook dat er eurobonds zouden komen. En op het Elysée weten ze dat dat er voorlopig niet in zit. Bovendien neemt de onderhandelingsruimte van Hollande langzaam maar zeker af. De werkloosheid in Frankrijk stijgt. De economische groei is minder groot dan verwacht. En volgende week komt de Franse rekenkamer met de dringende boodschap... dat Frankrijk extra moet bezuinigen om aan de eisen van Europa te voldoen. Precies wat Hollande niet wilde. Dat is volgende week na de EU-top. Tot die tijd realiseert de president zich dat er nog genoeg werk te verzetten Binnenlandse problemen dus voor president Hollande. Ik hoorde correspondent Ron Likker onder andere. Grote verdeeldheid kunnen we constateren bij aanvang van de top vanmiddag. Houd Minister van Financiën Onno Ruding is vanochtend onze gast. Meneer Ruding, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Frankrijk en Duitsland hebben verschillende belangen. Zullen zij er toch samen eerst uit moeten komen voordat de rest ook mee kan? Ja, dat is meestal het geval bij zulke belangrijke besluiten in Europa. Althans in het eurogebied, want Engeland speelt hier nauwelijks een rol bij dit onderwerp. En er zijn de klassieke meningsverschillen. Ja, ik zit zelf meer aan de kant van Merkel en aan de Duitse kant... Uh, en dat is toch ook, geloof ik, in het belang van Nederland... dat je zegt, ja, we willen wel meer steun geven, hulp, uh, financiering... aan landen in problemen, andere landen in problemen... maar niet zonder controle, niet zonder discipline. En meneer Hollande, zoals altijd in Frankrijk, draait de zaak om. Die willen altijd hun nationale vrijheid houden. Willen niet gedwongen worden... Uh, Disciplinemaatregelen van Europa te aanvaarden. maar willen wel voortdurend van andere landen geld hebben. Ja, het, het een kan niet zonder het ander. Ja, en toch, de landen zegt er. kan geen overdracht van soevereiniteit plaatsvinden. als er geen verbetering is van de solidariteit. Dat doet dan onder andere op eurobonds. Hoe krijgen landen als Spanje en Italië. anders die rente op hun obligaties omlaag? Uh, nee, dat is een belangrijke vraag. De financiële markten blijven extreem kritisch. Uh, dat is. Uh, te verbeteren door vooral te, be te bereiken... dat die landen inhoudelijk hele goede maatregelen nemen. En Spanje heeft dat met hun bankenprobleem... een he, hele tijd voor zich uitgeschoven. Dat is echt een slecht beleid geweest. Je zult dus nu zien, denk ik, op deze top opnieuw... dat er korte termijnsmaatregelen worden genomen. Uh, je kunt dat pappen en nat houden noemen. En waar moeten maar we dan aan niet... denken, meneer Rudy? Nou ja, dan denk ik natuurlijk weer aan het noodfonds... dat dat wordt uitgebreid of meer wordt opengesteld... voor allerlei... Uh, goed bedoelde maatregelen. Maar ik denk dat de heer Van der Rompuy, de president, wel terecht voorstel heeft ingediend voor de lange termijn. En dat moet, hè, waar we het net ook over hadden, en uw correspondenten ook, die bankenunie en die begrotingsunie en politieke unie. Um, alleen, men mag niet verwachten dat daar nu goedkeuring voor komt. Je gaat toch niet hè, op termijn alles weggeven als je niet zeker weet dat de andere kant, de andere landen ook zich zullen houden aan bepaalde verplichtingen. Die zullen het eerst moeten laten zien. En met name die politieke unie, dat is een te beladen begrip, ook historisch. Ik zie dat niet zo gauw gebeuren. Ik denk dat we ons hmm. moeten concentreren vooral op die begrotingsunie en op die bankenunie. Ja, toch uh, hoorden we in Brussel iemand roepen... Uh, ja, die banken en begrotingsunie, dat is een paracetamolletje. Het verlicht wel de pijn, maar het is niet de oplossing. En de financiële wereld zit ook te wachten op zo'n vergezicht. Hoe moet dat dan? Uh, nou, uh, nee, dat zie ik anders. Uh, inderdaad, geen paracetamolletjes, daar ben ik het mee eens. Dat is wat, wat Frankrijk en Italië en Spanje willen. Maar wat Merkel wil, en toch ook, van Rompuy... dat zijn wel degelijk uh, structurele, ja, je kunt het vergezichten noemen... maar met absolute uh, verplichtingen om meer controle te krijgen. Kijk, waar het om gaat, is dat je meer greep krijgt op landen... die maar doorgaan met begrotingstekorten en staatsschulden opbouwen... En uh, daar moet je natuurlijk een kader voor creëren. Dat komt niet vanzelf. En dat heeft hij wel voorgesteld. Dus ik vind dat wel degelijk op termijn essentieel. Alleen dat bereik je natuurlijk niet in de komende twee dagen. Maar ja. dit kan wel de bouwsteen zijn. Meneer Bolling, wat vindt u eigenlijk van de rol van demissionair premier Rutte? Doet het er eigenlijk toe wat hij vindt op dit moment in Brussel? Het doet er zeker toe wat hij vindt. Ja, natuurlijk sowieso in Den Haag, maar ook in Brussel. Ja, uh, kijk, dit zijn wel onderwerpen waar alle deelnemende landen uh, een veto hebben. Dan moet je dat niet gauw uitspreken. Maar het is niet zo dat je zo gemakkelijk kunt worden overstemd. Zeker als het verdragswijzigingen vergt. Hè. Dan uh, moet alle landen meedoen, maar zelfs zonder verdragswijzigingen. En vergeet ook niet dat zolang wij dicht bij Duitsland blijven... hebben we, dat is ook mijn eigen ervaring geweest vroeger als minister... hebben we automatisch veel te vertellen... omdat je dan een stevig blok vormt. Ja, en, precies. Alleen, en, en blijft en, de Rutte dicht bij, bij Merkel? Dicht genoeg, vindt u? Um, nou, Een tijdje geleden wel. De laatste weken heb ik de indruk dat dat wat losser is. Dan nou weet ik niet of Rutte dat doet om middellandse politieke redenen hier in Nederland. Of dat dat echt zijn eigen lange termijn vergezicht is of van de VVD. Dus ik aarzel daar een beetje. Maar het lijkt mij belangrijk dat zolang de heer Rutte zijn minister van Financiën, de heer De Jager het toestaat uh, terecht, denk ik, om die lijn, van, aan die lijn vast te houden... die Nederland heeft afgesproken, ook op het punt van de begrotingsunie. Dan zou ik me niet zoveel zorgen maken over het Nederlandse standpunt. Maar ik, ik geef toe dat ik ook enige uh, aarzelingen zie in het optreden van, van Rutte. Ollon Rudding, oud-minister van Financiën en oud-bankier. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. André Kuipers is met een paar dagen terug op aarde. Maar hoe is het eigenlijk met hem na zes maanden gewichtloos in de ruimte te hebben gehangen? Is dat de verkeersinformatie, ik was zeggen rondgehangen. heeft ook gewerkt. Komt hij dom? Tabarabruggenwals, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de files? Ja, we hebben een lange file op de A12. Dat komt door een kopstaartbotsing. De A12 daarna richting Utrecht. Er staat tussen Reeuwijk en Harmelen 13 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan door naar het vertrek van Bert van Marwijk. KNVB wil er vooralsnog niet op reageren. En de ex-bondscoach zelf laat het bij een uh, korte schriftelijke reactie. Maar vanuit de spelersgroep komt wel geluid. Bijvoorbeeld van Wesley Snijder. Ja, van zijn plotselinge vertrek, dat uh, dat ver, me wel verrast, ja. ja. Je had het totaal niet zien aankomen? Nou ja, er zijn natuurlijk afgelopen dag veel dingen in de media Met name na de, na de, na de uitsrakeling zijn, uh, zijn heel veel dingen groeien. Maar ja, dat, het, dat het zo snel dat hij dat tot een besluit is, uh, is gekomen om te stoppen, ja, dat, dat, dat vind ik best wel, uh, best wel snel en ook heel, heel onverwachts. Ja. Vind je het jammer dat jullie niet even nog met hem hebben kunnen praten om te evalueren? Of was er niks meer te evalueren? Nou ja, dat, ik, nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat, er, dat er genoeg te evalueren uh, valt, uh, alsnog. En... Ik zou proberen om nog contact op te nemen met, met Van Marwijk de komende dagen. En ik begrijp dat, hij zich, ja, dat het voor hem ook een moeilijk besluit is geweest om dat te doen. Hè? Omdat we toch vier jaar heel goed uh, samengewerkt hebben met elkaar. En ja, dit toernooi dat, dat liep niet zoals iedereen uh, heeft gewild. Uh, maar twee jaar geleden hebben we toch een fantastische week aangehad met z'n allen. En ja, dan, je deelt alles met elkaar, en met name in zo'n periode op zo'n toernooi. En ja, dan is een, een slecht toernooi na een goed toernooi. Ja, dat, dat is, daar is een evaluatie wel nodig. En om, om verder te gaan in een positieve, positieve zin. Lacht de fout bij Van Marwijk of bij de groep of bij beide? Nou ja, kijk, weet je, als je, je uitgeschakeld wordt in een, in, een, in een vroeg stadium en het onverwachts uh, uh, door eigenlijk niemand die, die, die daarin, uh, daarmee rekening had gehouden, uh, wij zelf ook niet als groep, uh, ik denk de technische stap ook. En ja. Uh, dat, dat is jammer en dan, dan faal je als groep zijnde, dan faal je met alles erin. Maar nogmaals, hoe ik uh, Van Marwijk en de hele technische staf rondom deze groep heb zien bewegen... Uh, is dat altijd in, uh, met heel veel positiviteit geweest. En ik weet ook zeker, en durf ik ook uh, te zeggen dat, dat Van Marwijk ook al zijn energie erin heeft gestoken. Kan je begrijpen dat hij geknakt is? Uh, publicaties, hij blijft wel, hij blijft niet. Dan komt er een lijstje naar buiten met zeven spelers met wie hij niet zou door willen gaan. Ja, natuurlijk nou ja, kan ik begrijpen dat die uh, als je het hele volk als bondscoach is niet, zijn is niet, is niet makkelijk. En dat, uh, dat weten we allemaal. En je hebt te maken met, uh, met, de, met de media en niet alleen de media, je hebt te maken met, uh, met zoveel uh, miljoenen bondscoaches in, uh, in Nederland. En ja, dat is de druk die, uh, die, uh, die je hebt als bondscoach zijn. En ja goed, ik kan wel begrijpen dat als je zo'n uh, uh, slecht EK hebt gespeeld, ja, dat je daar als. Uh, als bondskant in eerste instantie al niet blij mee bent... en laat staan met alle kritiek die er dan nog volgen. Nou, dat was Wesley Sneijder in gesprek met Jack van Gelder. Zo dadelijk meer in het EK Journaal. Tien voor half negen. Nu zijn het nog Mitsubishi's, straks misschien onderdelen en BMW's. Bij de autofabriek, Netcar in Born, zijn ze in ieder geval opgelucht... over de brief die BMW gisteren stuurde. Daarin staat dat de Duitsers in ieder geval overwegen... om in Limburg auto's te gaan maken. John Zabach is bij Netcar Inborn bij de Fabriekspoort. En die opluchting is daar te merken, John? Ja, nou, wel en niet. Men reageert wel opgelucht, maar de kopjes staan hier toch ook wel strak. En ze zijn ook vrij afhoudend, eerlijk gezegd. Ik heb niet de indruk, meneer Jean Bouters, u bent voorzitter van de OR al een hele tijd. Dat er nou sprake is van een feestvreugde. Ja, maar het nieuws is ook nog verze. Dat is iets wat moet bezinken, hè, omdat we toch al een en ander hebben meegemaakt hebben de mensen toch zoiets van nog maar eens even afwachten hoe dat allemaal verder gaat. Maar dat, dat, dat komt wel hoor, dat komt wel. Want is het personeel eigenlijk al ingelicht? Uh, formeel nog niet, nee. Dus uh, vandaag moet iets gebeuren in het kader van informatie. Uh, is, is dat niet vreemd? Oh, mensen komen hier binnen met het idee van ze hebben het uit de media gehoord... maar officieel weten ze nog helemaal niks. Ja, dat is absoluut vreemd. Maar dat heeft, dat heeft ermee te maken dat, uh, ja, dat er toch schijnt... maar hier en daar lekker zijn naar de media toe. Wij hebben steeds weer de afspraak gemaakt, eerst onze mensen informeren... Maar dat schijnt hier op Netker toch heel erg moeilijk te zijn. En de een of de andere vindt er dan toch altijd wel baat bij om, eh, om van tevoren te lekken. Dat is jammer, maar ja, oké. Okay. Ja, dat dat allemaal zo terughoudend is, dat er nog geen feestvrug is. Is dat ook een beetje omdat er, ja, het zijn intentieverklaringen. Het kan allemaal nog misgaan. Inderdaad, het is, het is, niet de, het is inderdaad niet de volle buit. Nee, het, het is een, wat het is, een intentieverklaring, het is wel een belangrijke stap. Zo gaat het in die wereld. Maar we zijn zeker nog niet daar waar we graag willen zijn, nee. Maar het is een beetje hoop. Ja, zeker. Het is, het, is, het is zonder twijfel een positieve stap. Of is het meer dan een beetje hoop? Ja, het is meer dan hoop. Het is, het is een, een, een serieuze stap in de goede richting, ja. Een serieuze stap in de goede richting. U heeft er echt hoop op dat dit gaat werken? Ja, daar heb ik hoop op, ja. ja, ja. En kunt u eens uitleggen waarom? Want het zijn intentieverklaringen. Nee, maar ja, als je, als je ziet hoe, hoe, hoe lang het geduurd heeft om tot hier te geraken... en als je dan ziet hoe uh, de, de, de organisaties van buiten Netcar gewerkt hebben... om deze stap te zetten, het, het, de ernstige... De ernstige ideeën die erachter zitten... en, en, en de manier hoe ze naar net gekeken hebben... die vertelt ons dat het serieus is, ja. ja. U werkt hier 33 jaar op dit moment. Is het nog wel leuk om hier te werken? Nou, het is leuker geweest ooit, ja. Het is ook leuker geweest. Dit is toch... Eh, dit vreet je toch. Het gaat je door in de kleren. Niet alleen mij trouwens, alle 1500 medewerkers hier, hoor. Maar als je ziet dat wij vanaf 1999 zoiets in de ellende zitten... Ja, dat vreet vroeg of laat vreet dat toch iets van je, ja, ja. Mag ik u toch feliciteren? Ja, voor de, voor de weg tot nu toe, ja. ja. maar ook met een andere. U bent vandaag 53 jaar geworden. Toch ja, mooi op uw ja. verjaardag. Mooi nieuws op uw verjaardag. Ja, dat geloof ik op vandaag Ja, ik heb een 53 geworden. Ja. Dank u wel. Nog een feestje. Ja, dank u wel. Ja. Goed. John ja. Zawag staat vanochtend bij de poort van Netcar. Mooi. Nog drie dagen. De is André Kuipers terug naar de aarde een verblijf van ruim een half jaar in het ISS... Het is een huis aan het Hoe hebben de achterblijvers zijn reis beleefd? Het is een beetje als zwemmen. lijkt het een beetje op zwemmen. Verslaggever Mark Hamer maakt de balans op. Ah, eindelijk, we hebben beelden van het ISS. Dat klopt. Ja. Groot scherm aan de muur hier. We zien drie beelden van de buitenkant van het ISS. En we zien uh, één beeld van, uh, van het Amerikaanse lab waar we een van de astronauten zien werken op dit moment. Frits de Jong, Biomedical Engineer bij ESA. Waar zijn we eigenlijk precies? Ik, weet, ik ben in Keulen, maar wat is dit voor gebouw? Ja, je bent hier op bezoek in het EAC, European Astronaut Center. Dat is de homebase van de ESA-astronauten. We trainen alle ISS-astronauten hier in EAC op Columbus-systemen en alle esa payloads. En je bent hier waar de groep zit die verantwoordelijk is voor de gezondheid... en het welbevinden van alle ESA-astronauten. De gezondheid van André Kuipers is het afgelopen half jaar vanuit deze kamer, waar, even kijken, de drie desks staan met heel veel computers en grote schermen aan de, aan de wand. Vanaf hier is hij in de gaten gehouden. Dat klopt. Dat doet u niet alleen, dat doet u waarschijnlijk in een team. Nou, ons hele team bestaat ten eerste uit vier artsen. Dus één arts die echt klinisch verantwoordelijk is voor André, onze surgeon. Dan hebben we een groep van biomedical engineers. Ik ben dan de lead biomedical engineer, die dus vooral het werk doen aan de console. Het plannen van de activiteiten en hem dus echt volgen. En ook de artsen als het ware vertellen hoe het loopt. Dan hebben we drie mensen die zich alleen maar bezighouden met fitness. Hoe goed hij het doet en die deze protocol ook aanpassen. En tenslotte de psycholoog, die dus regelmatig ook met André spreekt. Hij zegt al, hij moet sporten. Waarom is dat eigenlijk? Zoals je, je misschien kan voorstellen, je bent zes maanden in gewichtsloosheid. Je hebt geen druk op je botten, geen druk op je spieren. Uh, en ook je, je hartvaartsysteem, je hart, uh, moet weinig doen. Ja? Dus die, uh, die systemen worden ja, lui en, en die verzwakken. Uh, dus het is heel belangrijk om te sporten. Om, um, um, om ervoor te zorgen dat de spieren toch een bepaalde uh, spanning houden. Dat de, dat de botten uh, niet te slap worden. En ook dat je, dat je hart uh, weet dat het moet kloppen om uh, ja. um, um, um, um, um het boet rond te pompen. En hoe sport men in de ruimte? De andere heeft drie mogelijkheden. Hij kan uh, fietsen. Hij kan op een, uh, op een loopband, een treadmill noemen we dat. Waarbij je dus als het ware een harnas aan hebt. En je wordt op, op, als het ware op die loopband getrokken door, dat, door, door bungees. Uh, en tenslotte een heel belangrijk uh, apparaat. Een, uh, uh, ja, een, een spierapparaat waarbij hij echt al zijn spieren... grote spieren, zoals beenspieren, ook kleinere spieren... Uh, kan trainen en met een maximum van uh, ja, 250 kilo zouden we hem kunnen trainen. We zitten hier uh, in de controlekamer waar jullie hem in de gaten houden. Maar in dit gebouw worden ze dus ook getraind door de astronauten. En er staan schaalmodellen van delen van het ISS hier verderop. Zullen we daar even naartoe lopen? Kunnen we doen. Ja, een astronaut die zweeft hier natuurlijk naar binnen. Wij moeten even goed bukken... En waar zijn we hier? We zijn hier in de, in de Node 2. Waar we hier naast staan is dus uh, de slaapcabine van André. Dus dat geeft je een idee, uh, ja, als hij dus uh, het eind van de dag uh, op zichzelf is, uh, dat, uh, ja, waar hij slaapt. Ja, oké. Okay. Even kijken, want er zit een deurtje. Dat kan dan ook schuiven. Ook heel klein. En het is dan ongeveer 1 bij, nou, wat zal het zijn, 2 meters ongeveer? Ja, 2 kubieke meters. Is dit nou nog een speciale cabine dan? Nou, in zoverre dat het dus, als je daar binnen zit, dan heb je echt privacy, ja, ben je echt op jezelf. En de cabine is ook zodanig gemaakt dat die goed bescherming geeft tegen straling. Want straling is een probleem. Ja, het is ruimtestraling en het is inderdaad... Uh, uh, aan boord van de Space Station toch een significant probleem waar we, uh, waar we goed uh, goede oog op moeten houden. En we proberen natuurlijk de stralingsbelasting voor onze astronauten zo laag mogelijk te houden. En in die cabine is hij extra beschermd? Precies. Die, die, die 6, 7, 8 uur per dag dat hij dus in die cabine is, daar is hij gewoon veel beter beschermd dan in de rest van het station. Ja. 1 juli komt hij terug. Zit uw werk er bijna op? Het is wel zo dat onze belasting dan uh, een beetje naar mede gaat. Dan uh, wordt het dus heel druk voor collega's van mij die, uh, die hem dus opwachten in Houston. Uh, en hem dus de eerste twee, drie weken dus uh, ja, onder handen nemen om hem weer snel weer uh, zeg maar, letterlijk en vuurlijk op de benen te krijgen. Wanneer bent u zelf nou tevreden over, over deze missie? Nou, ik, ben, ik ben zelf tevreden als, als André dus uh, in goede gezondheid uh, uh, terugkomt dat hij het idee heeft uh, dat hij daar goed werk heeft gedaan... zonder dat hij zich helemaal, helemaal heeft kapot moeten werken. Uh, dat zijn familie ook um, die, die hele zes, zeven maanden goed ondersteund is... want we hebben veel met de familie te maken. En dat zijn familie dus uh, ja, een gezonde André uh, weer in, uh, in de armen neemt. En, uh, en dan een paar maanden later, uh, als onze arts dus echt kan zeggen... van nou André, uh, uh, hierbij uh, verklaar ik jou weer voor helemaal uh, gezond... en uh, je kunt uh, doen en laten wat je wilt. De terugkeer van André Kuipers. Zondagochtend 1 juli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 Gazprom op Nederlandse Zakenmarkt en Utrecht verband vervuilende auto's uit het centrum. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het Russische energiebedrijf Gazprom gaat gas verkopen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen vijf jaar wil Gazprom 15 procent van de zakelijke markt in handen hebben, schrijft het Financiële Dagblad. Gazprom levert al gas aan energiebedrijven Essent en Nuon. Maar nu willen ze met een eigen verkoopkantoor in Den Bosch in eerste instantie het midden- en kleinbedrijf van gas voorzien.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 Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel heeft definitief een groot belang in KPN verworven, zo'n 25 Tot gisteravond konden aandeelhouders hun belang voor 8 euro per aandeel kwijt aan America Mobiel. 40 van de aandelen werd aangeboden, maar de Amerikanen wilden een belang van hooguit 30 anders moeten ze een bot uitbrengen op het hele bedrijf. De KPN-top vindt dat bod van 8 euro veel te laag. In de jachthaven van Herkingen in Zuid-Holland is de eigenares van een boot zwaar gewond geraakt bij een explosie. De brandweer over de oorzaak. Vermoedelijk uh, een gaslekkage aan boord van een, van een jacht in de jachthaven van Herkingen. Door opvarenden is uh, een lucifer ontstoken waardoor een gaswolk tot ontploffing is gekomen. En daarna brak brand uit. De vrouw heeft zware brandwonden opgelopen. Airbus wil vliegtuigen gaan bouwen in de VS, melden Amerikaanse media A320-toestellen. De fabriek moet komen in Alabama en de bouw zou honderden miljoenen dollars kosten. De Europese fabrikant zit in de VS dichter bij een belangrijke afzetmarkt. En kan er vermoedelijk goedkoper werken dan in de Europese fabrieken. Airbus maakt ook A320's in China. In Tanzania zijn zes mannen opgepakt voor de moord op een Nederlandse toerist. Die man van 57 werd vorige week gedood bij een roofoverval op een vakantiepark. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De verdachten zitten vast in het district Serengeti in het noorden van Tanzania. Bij de roofoverval kwam ook een medewerker van het vakantiepark om het leven. Veertig gasten werden beroofd. De bosbranden in Colorado zijn nog steeds niet onder controle. Sinds zaterdag is al 2500 hectare bos afgebrand. droge weer en de harde wind maken het de brandweer extra moeilijk. Meer dan 30.000 mensen zijn uit de stad Colorado Springs gevlucht. Deze Nederlandse mevrouw, mevrouw Vonk, moest ook haar huis uit. Gisteren werd het ineens heel erg. Er kwam veel wind en we kregen wat ze hier noemen een reverse 911-fall. Dat is de politie, die belt je dan op om te zeggen dat je het huis uit moet. Dus dat gebeurde um, ongeveer vijf uur middag of zo. En uh, toen hebben we gauw alles opgepakt wat we mee konden nemen. En, maar dat was heel moeilijk om te besluiten wat mee te nemen. Maar we hebben de, de twee auto's uh, en onze camper achter de auto gedaan en uh, zijn, we op, zijn weggegaan.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 AMB Verkeersinformatie. Staan op dit moment 33 files, daarmee is het minder druk dan gebruikelijk. Het verkeer heeft vooral vertraging rond Rotterdam en bij Utrecht, vooral op de A12. Ik geef u de opvallende files. A12 daarna richting Utrecht, tussen Reeuwijk en Harmelen 12 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Ridderkerk en de Van, Van Brienenoordbrug, 5. A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbregseplein en Rotterdam Centrum 4. A50, Arnhem richting Oost tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 4. Op de A58, Tilburg richting Eindhoven tussen Morgestelenbest en Best 2 kilometer. En dan heb ik nog een bericht voor treinreizigers: van en naar Schiphol rijden door een stroomstoring minder treinen en de extra reistijd kan daardoor oplopen tot een uur.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 Dat betekent NOS Radio 1, het EK-journaal. Strafschoppen moesten de beslissing brengen bij de eerste halve finale op het Europees kampioenschap. Spanje nam ze net ietsje beter. Begin van de strafschoppenserie ging niet zoals bij de ploegen zich dat hadden voorgenomen, denk ik. Casillas wordt nog even weggestuurd omdat hij niet op de goede plek staat toe te kijken trouwens. Maar het duel is Rui Patricio, Xabi Alonso... Pas gezegd, hij scoorde tegen Frankrijk in de kwartfinale. Wat doet hij nu? Xabi Alonso. Oh, hij mist. Of liever de keeper stopt. Oog en oog met Iker Casillas. João Moutinho, klein dribbeltje als aanloop. En ook gestopt. Hij kiest voor de andere hoek. Maar ook deze gaat er niet in.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 Ja, en Bert van Marwijk ziet die wedstrijd niet meer als bondscoach van het Nederlands Elftal. Hij heeft gisteren zijn ontslag ingediend. En dus is de wedstrijd tegen Portugal zijn laatste geweest als bondscoach. En uh, dat is er niet eentje om trots op te zijn. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer. En ik ben verantwoordelijk, dus ik heb ook gefaald. Niet alleen spelen. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen. Dit zat er wel in natuurlijk, hè, dat Van Marwijk zou opstappen. Of vind je het toch nog vroeg? Nee, het, het, het verbaast me eigenlijk niet. Ik had het al eerder, uh, eerder verwacht. Omdat ze waren natuurlijk aan het evalueren geslagen. Ja. En, en, en ja, de, de, de berichtgeving rond Van Marwijk. Het lekken van, uh, van namen. Bracht hem eigenlijk wel in een onmogelijke positie. Uh, als hij al zelf niet gelekt heeft. Maar goed, dan heeft hij dat onbewust gedaan. En dan, dan zal hij wel weer teleurgesteld zijn in de media. Aan de andere kant vroeg ik me ook altijd af. Ja, als je nou een stap wil gaan maken. En je moet verder met nieuwe spelers. Moet je dat ook niet met een nieuwe coach gaan doen? Nou ja, al dit soort uh, dingen uh, op een rij. Gezet, had ik eigenlijk wel verwacht dat Bert van Marwijk de energie er niet meer voor zou hebben om nog eens helemaal opnieuw te beginnen met het risico dat uh, als het weer misgaat, dat er dan direct naar het verleden zou worden gewezen. Dus ja, de, de evaluaties ten spijt. Uh, nee, ik had wel verwacht dat er uiteindelijk een andere bondscoach zou komen. Okay. En Ronald, hebben al een beetje het namenspel gedaan vanochtend. Wie gaat Van Marwijk opvolgen? Hm. Met welke naam kom jij vanochtend? Ik kom met Van Gaal. Kijk, je hebt wel ja? gek gehoord. Ja, Dat, dat ja. moet hem dan nog worden? Nou nee, ja, hij is beschikbaar. Dat is natuurlijk in deze fase wel belangrijk. Je kunt het nog wel meer namen noemen, maar de meeste zijn gewoon niet beschikbaar op mm -hmm. dit moment. En moet je de hele wereld overhoop gaan halen om een, uh, een bondscoachje uh, aan te stellen. Terwijl Van Gaal uh, heeft aangegeven dit nog best een keer te willen, geleerd heeft van het verleden. En bekend is dat hij wel met uh, jongere spelers aan de slag wil. Nou zal dat misschien het enige uh, heikele punt zijn... of je daar direct succes mee hebt. En dat heeft Van Gaal natuurlijk wel nodig. Maar het is wel iemand die in elk geval met, uh, met jongere spelers... wil werken aan een nieuw traject. Nou, dan lijkt mij uh, dit een uitgewezen mogelijkheid om hem aan te stellen. Goed, dan de wedstrijd van gisteravond. Eerste halve finale. Spanje won dus van Portugal uiteindelijk in de strafschoppen-serie. Dat zat er vooraf al wel in, zeggen dan de meeste. Was dat inderdaad de wedstrijd daarna? Nou, ik, uh, ik heb er niet vermaakt. Ik weet niet hoe het nee. met jullie zit, maar uh, ik schrok eigenlijk pas wakker... toen ik dat zinnetje zag van Marwijk ja, stapt op als bonskoos. Dan had ik zoiets van. Oh ja, dat is waar ook. Ik zat op de stemverheffingen van Frank Snoeks te letten en een beetje in een boekje te lezen. En nou ja, uiteindelijk werd het in de, in, de, in de verlenging nog wel leuk. Maar nou ja, je kunt alleen maar zeggen dat, dat Portugal prima heeft gedaan. Heeft een, een manier gevonden om het spel van Spanje te ontregelen. Want Spanje kwam nou helemaal niet meer in de buurt van, van de goal. Pas in de verlenging werd het echt spannend. Ja, Portugezen konden zelf ook geen vuist maken. Dus ja, een wedstrijd waar je heel erg op verheugd. En die dan uiteindelijk ontzettend tegenviel. Hmm. Zal er meer spanning komen in de wedstrijd? vanavond denk je? Duitsland tegen Italië? Ik denk dat Duitsland sowieso, maar dat hebben we het al over gehad de afgelopen weken, gewoon zijn eigen spel speelt. Uh, uh, uh, dat spel is met lopende mensen, dat is voor de goal komen, dat is diep te zoeken. Dat is sowieso altijd al wat leuker om, uh, om te zien. Mm -hmm. Ja, en de Italianen hebben een ploeg waar je dit toernooi eigenlijk van uh, mag houden. Dat mag je ook zeggen dat je Italië leuk vindt. Dit is een wedstrijd waar ik echt naar uitkijk uh, vanavond. Ik denk dat die echt een tien keer leuker wordt dan de wedstrijd van gisteravond. Ronald, we spreken jou morgen. Dankjewel. Oké. Okay. Door over Italië en Duitsland. Tim de Wit onderzocht in Berlijn al hoe hoog de verwachtingen daar gespannen zijn. Bij de AWB voor de verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, op dit moment staan er nog 29 files, een paar opvallende door ongelukken. Onder andere op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Ketelplein, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan de N50, Zwolle richting Emmeloord, ook een aanrijding bij Kampen. In beide richtingen staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Duitsland maakt zich op voor de EK-halve finale vanavond tegen Italië. De grote angstgekner van de Duitsers, want nog nooit won Duitsland van Italië op een groot toernooi. En ook de laatste confrontatie zit nog vers in het geheugen. De verloren halve finale op het WK in Duitsland. Dat was in 2006. Correspondent Tim de Wit bezocht enkele plekken in Berlijn waar vanavond zeker voetbal gekeken wordt en pelde de verwachtingen. Lopen de tribune op op deze public viewing plek in Berlijn aan het spoor bij het Oostbaanhof. Ook hier er zitten tijdens de halve finale rond de 4000 mensen. Aan Duitsland spelen hebben we hier zo'n so 4000, 5000 mensen. Ik ben hier met journalist Tim Jurgens. Hij schrijft voor het voetbalmagazin Elf Freunde. En dat tijdschrift organiseert hier deze grote public viewing. Sinds um, ja, wanneer is dat zo populair eigenlijk in Duitsland? Om met z'n allen. Voetbal te kijken. Wekelijk baanbrekend is het sinds 2006. sinds we eerst een super zomer hadden. Ja, dat is duidelijk begonnen tijdens het WK in 2006. Wat in Duitsland werd georganiseerd. Het schone voetbal, Die in Duitsland ook speelt. Dat reichte volkomen uit om een goed gevoel te hebben. En dat komt ook omdat sinds dat WK. de Duitsers veel aantrekkelijker zijn gaan voetballen. Veel aanvallender, eh, Nederlandser eigenlijk. Terwijl het vroeger natuurlijk veel defensiever en saaier was om naar te kijken. Ja, dus de liefde voor het Duitse elftal is ook enorm gegroeid de afgelopen jaren. Die euforiewelle, ook dit positieve spel, dat wat men vroeger in holländischen voetbal had had. Ja, dat WK in 2006 was lange tijd heel mooi, maar uitgerekend Italië maakte toen een einde aan het sprookje in de halve finale. Die wilden dat spel gewinnen en die Italianen waren cleverer. Ja, toen konden ze niet meer opbrengen om ook nog in de verlenging geconcentreerd te blijven spelen en ja, de Italianen waren toen gewoon slimmer eh, en scoorden in de allerlaatste minuut van de verlenging. Oh, daar is de goal. Quick wrestle. 119e minuut. Italiaanse gemenspel. Oh, het is goed zijn. Ook in vele cafés in Berlijn wordt natuurlijk voetbal gekeken. En als er dan één café is waar ik even voor wil beschouwen, dan is het in het prachtige voetbalcafé Schwalbe. Okay, een... Ja, die Hollijnen drinkt gerne met. Je ja. krijgt meteen een biertje aangeboden van deze aardige manier. Man kan hier in ruwe voetbal koken. Het bier komt snel. En er zijn vele lustige mensen daar. Ja, je kan hier gewoon rustig voetbal kijken, zegt hij. Je krijgt snel je biertje, dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En er komen hier gewoon hele leuke mensen. Um, ja, hoe is het met spanning in de buik? Uh, spanning in de buik is een beetje daar, maar ik zie Italië ook niet als angstgegner. Ja, die is er wel, zegt deze man, maar ik zie Italië niet als angstgegner. Die uh, herren van Italië zijn meer of weniger toch een beetje naal. Als je naar Italië kijkt, dan zie je heel veel spelers die zo'n beetje de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Terwijl de Duitsers een heel jong elftal hebben en een heel fit elftal hebben en dat maakt het verschil. zich op ons in te stellen, want men gar niet meer weet wie speelt. Deze jongen zegt: de Duitsers hebben gewoon een hele brede selectie. Kijk maar tegen Griekenland, toen stonden er ineens drie andere aanvallers in de basis en die deden het ook heel goed. Dus de tegenstander kan zich heel moeilijk op ons instellen. Niemand weet precies hoe Duitsland tegen Italië zou gaan spelen. Podolski, Müller, Reus, Veel vertrouwen dus bij de meeste Duitse fans. En de meeste kijken dus op een grootplein of in een van de vele cafés. Maar er zijn ook Duitsers die het een stuk zwaarder hebben. Want ik ga even op bezoek bij het Italiaanse restaurant Paparazzi in Berlijn. En daar blijkt de helft van het personeel Duits en de andere helft Italiaans. dat is half-half. In de keuken zijn daadwerkelijk alleen Duitsers. En in de service zijn Italiërs. Aan het woord is de eigenaresse van het restaurant. Uh, zij is Duits. Dus wordt hier zeer spannend, zugehen. En als Italië wint, wat dan? Als Italië gewint, kies geen champagne. Zweitens, een woche geen huisessen. Dat lijkt me duidelijk, zegt ze. De hele avond geen champagne serveren. Het Italiaanse personeel kan een week lang hier niet komen eten. En misschien houd ik ook nog wel wat op hun salaris in. En drittens kürze zich het Zeer goed. Kortom, in Berlijn is de strijd alvast begonnen. Door een bijdrage van onze correspondent Tim de Wit. En Italië kan beschikken over een fitte selectie. Althans, de Italiaanse bondscoach Brandelli. Ook de middenvelder De Rossi en verdediger Abate zijn hersteld van hun blessures. Maar aan de vooravond van De Kraker gingen natuurlijk heel veel vragen over één persoon in het bijzonder. Kom mee, allemaal! Daar gaan we! Naar Fantasieland! Hij vergeleek zichzelf eerder met Peter Pan. Dingen op zijn eigen manier doen, vrijheid. Alleen vond Mario Balotelli zichzelf wel wat mannelijker dan de kinderheld met Mayo. Ja, saai wordt het nooit met de aanvaller van Italië. Ook op de dag voor de halve finale is hij, de Italiaanse Peter Pan zonder Mayo, een dankbaar gespreksonderwerp. Gisteren uh, was in Krakau en de training-session and En training ik that dat na. Like... 5 of 10 minutes warm-up. Uh, Mario Balotelli just left outside the stadium with his brother. Ja, de Chinese verslaggever had het zelf gezien. Balotelli was in Krakau zomaar het stadion uitgelopen om zijn broer te treffen. Bondscoach Prandelli denkt dat heeft ze scherp waargenomen. <laughs> en gaat er dan toch maar even op in. Contatto quotidiano con fratello per me un sentimento bello. Maar de Chinese verslaggeefster wil wat meer weten over de communicatie met het enfant terrible van de Azuri. Of het niet moeilijk communiceren is met zo'n ongeleid projectiel. <laughs> Weer even lachen. <laughs> no, non, uh, no, ma la en nee, het is niet moeilijk om te gaan met Balotelli. Pramdelli is juist heel geïnteresseerd in wat erom gaat in zijn hoofd, het hoofd van een twintigjarige. La curiosità di capire un ragazzo di 20 anni. En hij is ook benieuwd wat voor opofferingen Balotelli wil doen om uit te groeien tot een groot kampioen. Icker sacrifici pensa di poter fare per diventare un grande campione. Nou, vooruit. We gaan het nog even proberen bij uh, Daniele De Rossi. Do you talk to him because Roberto Mancini at Manchester City? He says it's pointless talking to Balotelli because he never listens to Je moet er ook maar om gniffelen. En nee hoor, ook hij heeft geen problemen met Balotelli. De Rossi benadrukt dat Balotelli niet moeilijk is, juist heel getalenteerd en dat hij tegen Engeland een ijzersterke wedstrijd heeft gespeeld. Genoeg Balotelli voor vandaag? <laughs> nou, alleen nog even toevoegen dat de Gazzetta dello Sport excuses maakt voor een cartoon die gepubliceerd is voor de wedstrijd tegen Engeland. Een cartoon waarop Balotelli afgebeeld stond als King Kong die de Big Ben beklom. Het leverde een stortvloed aan klachten op van lezers die de krant betichten van racisme. Goed. En dan de kraker tegen Duitsland. Een Italiaanse journalist somt eens even de voordelen van de Duitse ploeg op. Dunque, loro sono più giovani. Ze zijn jonger. Sono imbattuti da 15 partite. Ze zijn 15 wedstrijden ongeslagen. H hebben vaker gescoord. Ja, nou moeten op juoni dat recuperare. En hebben meer dagen rust gehad voor de wedstrijd. Meneer Prandelli. E quindi andiamo a casa. Nou, dan kunnen we wel naar huis gaan, zegt Prandelli. Nee, de Italiaanse bondscoach heeft vertrouwen. Iedereen is fit, fysiek en mentaal en ook de Italiaanse ploeg heeft grote kwaliteiten. Perché possiamo abbinare qualità, possiamo abbinare fantasia, possiamo abbinare possiamo abbinare forza. Kwaliteit, flair, techniek en fysieke kracht. Nee, hij zal geen grote concessies aan de speelstijl doen... die Italianen gaan spelen zoals ze altijd doen... en nerveus is hij ook al niet. <laughs> hij zal lekker slapen vannacht en dromen van een mooie wedstrijd. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Verslaggever Edwin Cornelissen was bij de persconferentie van Italië. En de Bombardier met Happy Jack. Kipfilet voor een extreem lage prijs. Veel consumenten lusten daar wel pap van. Maar volgens organisaties als Wakker Dier en de Dierenbescherming... gaat dat stuntend ten koste van het dierenwelzijn. En ze hebben succes met hun acties. Want heel langzaam komt er een kentering... en willen mensen af van die zogenoemde plofkip. we Jeroen Schutijzer op bezoek bij pluimveehoudster Ellie de Kort... die die plofkip lang de deur uit heeft gedaan. Hoeveel lopen er hier nou? Tienduizend. Ze maken weinig kabaal. Ellie de Kort, komt u er eens bij? U heeft vroeger plofkippen gehad. Wij hebben 40 jaar, euh, hebben wij al kippen. Waarvan euh, ongeveer 30 jaar, euh, wij noemen dat traditioneel euh, kippen. Ja, ja, ja, u houdt niet hè, van het woord plofkip. Daar nee. houdt de sector niet van. En, en jaren geleden dacht u van, nou Ellie, het is toch niet goed? Ja, meer nog mijn man eigenlijk als ik. Die vond de manier zoals het ging, het werd steeds hectischer... het moet sneller, steeds efficiënter. En die zei, ik vind dat we onderhand het eind bereikt hebben. Ik wil niet meer nog meer optimaliseren, zoals ze dat zeggen. En toen kwam toevallig op het pad dat ze met een project bezig waren... met langzamer groeiende kippen. Ik vertelde dat zo tegen mijn man en toen zei hij... nou, dat is denk ik iets voor ons. Dus die zag daar wel zitten. Wij hadden 120.000 uh, vleeskuikens en we zijn gehalveerd ongeveer van aantal dieren. Met dezelfde ruimte? Met dezelfde ruimte en we hebben ook nog moeten investeren in een uitloop. Dus er kwamen nog extra kosten bij, dus dat was best een gok voor ons. Heeft het goed uitgepakt? Ja, uh, ik moet zeggen het heeft heel goed uitgepakt. We zijn van begin af aan daar uh, enthousiast over geweest. En tot nu toe, van 2007 tot nu, hebben we geen spijt dat we dit gedaan hebben. Wat is het grote verschil? dat het allemaal op een iets rustiger tempo gaat. Voor ons is het grootste uh, verschil dat de dieren veel sterker zijn. Waardoor worden ze nou onrustig? Ja, er is één kip die beweegt, of die uh, misschien, ik weet niet wat die doet... want ik ken geen kippentaal, maar die doet iets en dan de rest die reageert erop. Oké, okay, nou goed, gaat u verder. Ja. Wij hebben van 2007 dan hier kuikens... en we hebben nog nooit gemedicijnen hier op die kippen moeten zetten. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg dat ze veel sterker zijn. Geen antibiotica meer? Nee, geen antibiotica meer. En dat, toen wij hiermee begonnen, was dat niet het grootste item. Toen was antibiotica, discussie was toen nog niet zo als dat het nu is. Dus het ging meer over dat de dieren ruimte kregen, dat het langzamer ging, eh, dat de kippen vitaler zouden zijn. En toen we ze hadden, kwam dat eigenlijk als, als cadeautje nog erbij eh, dat ze gewoon geen antibiotica nodig hebben. Weten ze nou dat ze naar de slacht gaan over twee, drie weken? Ik denk het niet. En daar hebben wij het ook samen niet over met de kippen. Oh, dus... nee, oké. Okay. U heeft ook geen bordje van jongens, nog twintig daar. Nee. nee, dat doen we niet aan. Slotconclusie? Allemaal over op deze kip? Ik denk dat niet iedereen misschien dit ook aanstaat. Ik denk dat de kippenboer ook zelf de vrijheid moet hebben... en bereid moet zijn om, om zijn bedrijf te halveren. Flink te investeren voor uh, misschien dezelfde of iets meer opbrengst. Ik weet dat er een lijst is van pluimveehouders die graag hier uh, aan deel willen nemen. En zo gauw er weer ruimte is, als de consument het ervoor over heeft... want daar hangt bij ons heel veel aan vast... dan zijn er weer andere pluimveehouders die ook hierbij aan kunnen sluiten. En willen... En, en die het graag willen, ja. Ze produceren wel een hoop stof, hè? Ja, de stallen zijn kurkdroog. Elke pluimvrouwer droomt een beetje van een superdroge stal. Ze zijn zeker tevreden, hè, dat ze zo weinig kabaal maken? Volgens mij zijn ze super tevreden. Nou, met zo'n bazin, hè? Zou ik ook zijn hoor. Ja, <laughs> nou dat is dan mooi. Ik weet niet of ze dat zo ervaren. Maar uh, ja, ze maken nooit niet zoveel kabaal. Dus, uh... En Wakkerdier start vandaag een televisiecampagne tegen supermarkten. Die maakte vorige week bekend in 2020 te gaan stoppen met de verkoop van plofkippen. Maar organisaties als Wakkerdier en de Dierenbescherming, dus, vinden dat dat veel sneller kan en ook moet. Namelijk in 2015 al. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur, hoort u meer over Gazprom. Het grote Russische energiebedrijf komt namelijk naar Nederland. Gaat gas verkopen aan het Nederlands bedrijfsleven. Wij spreken Sietse van Heijs, directeur Benelux van Gazprom. Blijf luisteren.